Toch zou ik graag uw auto even onderzoeken. U doet maar, u doet maar. Dank u. Zo, nou, u hebt een goede voorraad ingeslagen, professor. Voor drie man, voor meer. Wanneer vertrekt u? Over één of twee weken, dat hangt ook een beetje van het weer af. Hè? Goed. Nou even de bagageraten. Ja, ik zal hem eten voor u openmaken. Nog meer eten? Ik dacht toch dat ik u daarvoor een voldoende verklaring had gegeven. Ja, natuurlijk. natuurlijk. De, de brandweer, hè? Ah, de brandweer. Wie gaat die. Ja, dan ga ik maar eens even kijken. Ik heb het hier wel gezien. Het is in orde. Dank u voor uw medewerking, professor. Geen dank. En als ik iets verdachts werk, dan kom ik het u melden. Dank u. Tot eens. Generaal, meneer Melden. Ze zijn weg. Dus we wel nauwelijks ook zo onder het eten. Ik kan geen eten meer zien voorlopig. Hoe is het? Ze zijn weg, maar ze kunnen ieder ogenblik terugkomen. Oh, aan het werk dan? U laat de proviant in. Start ik de motor. Uh, kunt u de kraan bedienen, meneer Melden? Dat zal wel gaan, ja. Bozo, hij uh, hangt al in de touwen. We hoeven hem alleen maar naar buiten te rijden en op de te leggen. De rest gaat vanzelf. Binnen een uur kunnen wij varen. Nog niets, professor? Nog steeds niets, generaal. Volgens de berekeningen moeten we nu toch zo langzaam rond in de buurt van de duikboot dromen. Koers? Dat kan ik niet missen. Allemaal precisieapparatuur. Positie met? Ja, het spijt me, maar met dit ding hier kan ik niet omgaan, Dat is met de modern. Laat mij het allemaal maar even. Ja, ja. Als die andere duikboot ook zijn koers houdt, moeten wij zowat 100 kilometer achter dat hem zitten. Wat is het bereik van de sonar? Zowat 100 kilometer. Dan zullen we dus dadelijk moeten peilen. Wat denkt u, professor? Zit het erin dat we de race winnen? Dat zit erin, dat zit er zeker in. Als we de mensen niet voor verrassingen komen te staan. Hoor je dat? Dat zou hem kunnen zijn. Laat eens kijken. Ja, 90 kilometer in rechte lijn voor ons. Snelheid ongeveer 30 knopen. Diepte 300 meter. Prachtig. De vraag is alleen hoe komen we hen voorbij zonder dat ze ons peilen. Wat domme, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Als we dichterbij komen, dan zijn we er geweest. Wij kunnen natuurlijk met een boog van 100 kilometer om de duikboot heen varen. Dan verliezen we vette veel tijd mee. Dat zou ons net onze voorsprong kunnen kosten, toch? Kunnen we niet riskeren dat ze ons opmerken? Maar waarom niet? Wij zijn bijna twee keer zo snel. Onderschat onze tegenstanders niet, professor. In de eerste plaats kunnen ze ons natuurlijk met conventionele wapens te lijf gaan, magnetische torpedo's en zo. Maar wat veel gevaarlijker is, ze kunnen onze elektriciteitsvoorziening in de war brengen. Ja, wat dan? Ja, dan weet ik maar één oplossing. En dat is? er ronden door. Maar onder Ja, precies. Zij zitten niet zo diep en wij gaan pal over de oceaanbodem. Ja. Het is niet waarschijnlijk dat ze hun sonar ook naar beneden hebben gericht. Hoe diep is de oceaan hier? Let's even kijken. Het is bijna 3000 meter. Houdt u dat? Met gemak. Daar gaat ie. Maar er is daar beneden geen hand voor ogen te dat zien. Dat geeft niets. Even het elektronisch lood instellen. Ach, zet de sonar eens af. Hoe diep zitten we? Bijna 2000 meter, nu. Het is niet te geloven. En de wijzers liegen niet. De druk moet hier geweldig zijn. Inderdaad, maar maakt u zich toch niet ongerust. Daar is het schip op berekend. We lopen nog, nog steeds vijftig knopen. Ja, ja. En van dit juweeltje wilde de marine niets Laten. weten. Niets. Ze wilde niet eens een proefvaart maken. Wij kunnen nog vijfhonderd meter dieper. Eh, de kaart. Ja. De zeebodem is hier volkomen vlak, dus wat dat betreft lopen we geen enkel risico. Nog 500 meter diep. En de boot houdt dat, dat heb ik u toch gezegd. Hij gaat er over de 3000 meter. Nou, daar gaat hij dan. 2100, 2200, 2300, 2400. 2500, we zijn nu vlak bij de bodem. Ik. Ik dacht dat ik het goede kraken. Heb jij het ook zo warm, Stevens? Ja, uw staan geloof ik ook een beetje onder druk, mijn heren. Maar ik kan u verzekeren: er kan absoluut niets gebeuren. De duikboot is nou vlak boven ons. Nu zijn we dan bijna voorbij. Dat heeft zelfs Gil Verne niet bedacht. ...waren de coördinaten ook alweer. Uh, 25 graden, 34 minuten, 50 seconden noorderbreedte. Yeah. 62 graden, 55 minuten, uh, 4 seconden westerlengte. Ik yeah. ken ze zo wat uit mijn hoofd. Ja, ik heb ze al uitgezet op de kaart, Probeer alleen te verifiëren. het We zijn er bijna, okay. generaal. Goed zo. Maar nou moeten we de capsule nog vinden. Ah, het is gelukt, al is het op het tippertje. Hoe ver zit die duikboot achter ons? Uh, Zo'n 30 kilometer. Dat geeft ons dus, uh, eens kijken... Een dik half uur speeling. Ja, niet veel, maar beter dan niets. Maar hoe denkt u in die inktzwarte duisternis die capsule te vinden, professor? Pijlen, met de sonar, dat zal niet altijd van moeilijkheden opleveren. Als hij tenminste werkelijk in de buurt ligt. Want wij hebben de plaats zorgvuldig opgenomen, dat zweer ik. Ja, ja, daar twijfel ik niet aan. Maar u mag één ding niet vergeten. Zo'n ding zakt hoogstwaarschijnlijk niet verticaal naar de bodem. Hij kan door allerlei zeestromingen worden meegesleept. Ja, ja, natuurlijk. Maar goed, goed, we zullen eerst eens eventjes rondkijken. Rondlasteren? Rondluisteren. Eh, rond Hem zijn? Als we geluk hebben. Het is in elk geval een niet al te groot metalen voorwerp. Zo'n kilometer noord-noordoost. Erop af dan. Moment. Nu zijn we daar vlak boven. Daar gaat de licht. Ik zie niets. links. Draai is bij, professor. Ja. Zien jullie? Ja, daar is daar duidelijk wat te zien. Toma, een wrak. Zeker een duikboot uit de oorlog. Dan zijn er hier heel wat kapot geschoten. Ja, ja hoor. Een duikboot. Moet je zien. Ja, dat is heel interessant. Maar niet wat we hebben moeten. We hebben een paar kostbare minuten verspild. Kalm, kalm, meneer Meldon, kalm. De vijand krijgt met dezelfde moeilijkheden te maken. En daarbij zijn ze nog een stuk trager dan wij. Ja, ja. En als die hier rustig aan het zoeken zijn, dan vinden ze ons. En dan hebben we de poppen aan het dansen. Dan is de eerste tocht van uw prachtige duikboot meteen de laatste. Zij zoeken gewoon verder, dat is toch het enige wat erop zit. Ah, vlakbij. Nog geen 30 meter. Palmoord. Daar. Daar, dat is hem! De capsule, ja. Nou, dan hebben we hem toch nog redelijk snel gevonden. Kijk eens. Kijk eens, hij ligt op zijn zij. Met het open luik netjes naar boven. Dat mooie kon het niet. Pak aan, Matt. Uh, u weet hoe je met zo'n duikerpak moet omspringen, meneer Melton. Ja, dat zal er gaan. Ik heb onderweg de gebruiksaanwijzing bestudeerd. We moeten nou alles verder aan het toeval overlaten. Alles hangt ervan af wat je daar binnen vindt, Matt. Als je nog wat vindt. En dan moeten we zien of we snel een beslissing kunnen nemen. Oké, okay. ik ben er klaar voor. Uh, wil je mij even helpen met de duikerhelm? Ja. Zo. Ja. Radiocheck. Kom ik goed door zo? Uitstekend. En ik? Prima. De, de zuurstof regelt u dus hiermee. En eh, hier is de regelaar voor de tegendruk. Maar goed dat hij geen tijd heeft om bang te zijn. Als je realiseert hoe hoog de druk hier is. Gaat het met? Gaat wel. Ademt u makkelijk, meneer Melden? Wacht, ik hou het wel uit. Oké okay, dan, de luchtsluis in. Ik laat nu het water erin. Dat moet bijzonder voorzichtig gebeuren op deze diepte. Dat kan ik me voorstellen. Wat een druk staat erachter. Ja, maak u zich maar geen zorgen. Dat duikerpak is daarop berekend. Anders zou je volkomen platgepakt worden. En dan te denken dat ik het hier in de duikboot al benauwd heb. Meneer Melden? Ja? Is alles oké okay daar? Alles oké. Okay. Zo, de druk is geregaliseerd. U kunt nu het luik naar buiten openmaken. Buiten de deur open. Dat gaat hij Joost. Ik hoop. Tot straks. Kijk, daar heb je hem. Hij komt niet makkelijk vooruit zo te zien. Nee, niet, natuurlijk niet. Hallo, Matt. Snel. Ik wil zoveel mogelijk zuurstof sparen. Oh, sorry. Hij is er bijna. Ja. Dan blijft hij daar binnen. Ik ben benieuwd wat hij zal vinden. Matt. Ja? Hoe ziet het eruit daarbinnen? Rotzooi. Alles dicht door elkaar. Iets bijzonders? Nee, eigenlijk niet. Ik zoek verder. Dat duurt dat lang. Stevens? Ja? In de rekken waar de containers met bodemmonsters horen te zitten... Ja? Daar zitten helemaal geen containers... Leeg? Nee. Er staan nog zo'n dozen die ik nooit eerder gezien heb. Zou dat kunnen zijn wat we zoeken? Verder niets abnormaals te zien? Nee. Kun je een van die dozen openkrijgen? Wat zeg je? Kun je een van die dozen openkrijgen? Ben ik al Alsjeblieft, met maak voort. Matt! Ik heb er één open. En? Ik geloof dat we gelijk krijgen. Waarmee? Met onze theorie over Embryos. Wat heb je dan gevonden? Die doos zit vol met plastic pakjes. Met iets van je erin. in een soort schimmel. Dat zou maar een soort kweek kunnen zijn. De professor zegt dat het een soort kweek kan zijn. Zie je wel, dan gaan we er niet verbaast. Doe maar weer goud dicht, met. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Hebben we iets om de vol te vernietigen? Hebt u helemaal niets aan explosieven aan boord, professor? Ik, ik heb het u al gezegd, nee, niets. Ja, niet een ordinaire staafdynamiet het of zo? Het spijt me. Trouwens, het is toch maar de vraag of u daar cultures mee zou kunnen vernietigen. He? Als de kweker onder deze druk levensvatbaarheid heeft, zou u hem alleen maar verspreiden. Ja, en Dan zijn we nog verder van huis, u hebt gelijk, professor. Iets anders dan. Kunnen we die dozen niet hier aan boord nemen? Uh, hoeveel zijn het er? Met hoeveel van die dozen zijn er? Tertig. Hoe groot? Hoe groot? Een flinke schoenendoos. Dertig dus schoenendozen. dit nou, is te proberen, dan hou we alleen niet veel plaats meer over. Dat geeft niet. Met, we nemen die dingen hier aan boord. Dat zal een heel karwei zijn om ze over te brengen. Hoeveel tijd hebben we nog? Tom, dat is waar. Waar zit die andere duikboot, professor? Even kijken. Ze zitten bijna op onze schoot. Nog een kilometer hier vandaan. En ze komen recht op ons af. Te laat. Met. Ja? Onmiddellijk terugkomen. De duikboot komt eraan. Met die dozen. Neem mee wat je kan. En schiet op. Ik neem er twee mee. Ik kom er wel. Hoi. Generaal. Als die lui uit zijn op wat zich aan boord van die capsule bevindt. Ja, dat mogen we wel aannemen. Maar, maar dan zijn we toch in een, in een goede positie om, om ze te... Te chanteren, hè? We, we kunnen gewoon hier blijven hè? en wachten op een dieptebom. Oh, oh zouden ze werkelijk zoiets doen? U hebt toch geen idee van hoe gespannen de situatie is, professor? Als we ontdekt worden, hoeven we op geen enkele consideratie te rekenen. Ja, zijn ze zo gevaarlijk? Ja, en niet alleen voor ons, maar voor de hele wereld. Ik ben binnen. Leuk gesloten? Ja. ja maak toch voort, ze kunnen er ieder ogenblik aankomen. Zenuwen helpen ons niets, generaal. Integendeel. Meneer Melden, ik zet de pomp aan. Houdt u uw duikerpak aan, ook als het water is weggepompt... voor de druk Begrepen. Kunnen we nog niet varen? Nee, Het is beter eerst de sluisleek te pompen. Maar het kan wel. Ja, maar ja, vooruit dan, varen met dat ding. Goed, goed. Daar, ik kan zijn lichten zien. Vol gas, professor. Ja. Het was op het Nippertje, ja. Ja, maar uh, nu heerst meneer Melden. Is het water weg? Het water is weg. Begin ik nu met het egaliseren van de druk. Druk gelijk. Zo, komt u er maar uit. Wacht, ik help je wel met. Hé, dat is beter. Ik weet wel wat ik liever doe dan hier op de bodem van Oostjaal rondwandelen. zo duister als ik weet niet wat. Oh, maar dat is helemaal niets af normaal, meneer Melten. Wilt u wat drinken? Wat zegt u? Of u wat wilt drinken? Ik versta je niet goed. Een horen of zo. Als je dat niet verstaat, moet het wel erg zijn met je. De professor vraagt of je wat wil drinken. Oh, ja, graag. Dank u. En sorry dat we je zo lang in de drukkamer hebben gelaten, maar de duikboot kwam eraan. Ik kon zijn licht al zien. Toen zijn we er eerst maar vandoor gegaan. Ja, licht. En dat? Zijn dat die dozen? Ja, twee. Mede kon ik in de geit niet meenemen. Nee, natuurlijk niet. Dat is knap werk, Matt. Dank je, Stevens. Ja, professor, kunt u die dingen ergens veilig wegstoppen? Uh, ja, zouden we niet eerst eventjes de inhoud bekijken? Beter van niet. Ik vertrouw het niet. Laten we ze maar liever dichtlaten. Zodra we aan land zijn, verbranden we de heleboel. Verbrand? Ben je gek, Stevens? Nou we hebben we eindelijk de kans om achter te komen hoe de zaak nou eigenlijk in elkaar zit. Wat er hier naar de aarde wordt overgebracht. En op welke manier ze de mensen kunnen beïnvloeden? Het is spelen met vuur, Matt. Dat weet ik, Stevens. Maar we hebben niets te verliezen. Onze tegenstanders hebben nog 28 van die dozen. Hij heeft gelijk, generaal. Goed. Maar dat onderzoek moeten we dan wel aan deskundigen overlaten. Berg die dozen nou maar op. Hier, in dit kastje. Het kan op slot. Veilige plaatsen heb ik niet. Over onderzoek gesproken. Ik zou wel eens willen weten wat die Marsjongens daar allemaal bij die capsule uitspoken. Terugvaren? Ja. Ja, en dan maar hopen dat ze ons niet opmerken. We zouden zo stil en zo langzaam mogelijk dichterbij kunnen komen. Is dat te doen, professor? Tja, ja, ja het, is, het is altijd te proberen. We zitten nou toch altijd over onze nek in de moeilijkheden, dus dat kan er best nog weg. Goed, dan draaien we om. Jawel, maar op minimum capaciteit het minste geluid kan ons aan. We kunnen er wel langzaam dichterbij laten drijven. Daar. Dat, Dat moeten een lichten zijn. Stil. Het water brengt iedere trilling over. Zelfs als ze spreken. Je kunt hem nu duidelijk zien. Ik zet de motor af. En ik laat hem tot op de bodem zakken. Zodat daar rond in een duikerpak Ik kan er mij er maar niet aan denken. Nee, ze zijn nu bij de capsule. Als we weten wilde, professor, goed. En nu volle kracht. Ik hoop maar dat ze ons niet gehoord hebben. Geef niet. We zijn nu snel uit de buurt. Wat is dat? Een tijger Een torpedo. Maar jongens, we zijn er geweest. Dat komt snel. Hè? Die dingen gaan een stuk sneller dan mij. En ze zoeken automatisch hun doel. Ze kunnen niet missen. Daartoe, daar gaat het. Hou oh, je masker. Het is maar een aardje. Ja. U moet eens vergeten, mijn heren. Deze duikboot is oorspronkelijk geconstrueerd voor de marine. Een grote dankbaarheid. Het is altijd handig om torpedo aan te tot lopen. Fantastisch. Zo'n snelle draai en dat op deze diepte. mijn complimenten, professor. Dank u. Ja, deze proefvaart mag wel een succes genoemd worden. En nu, volle kracht vooruit. De, de vluchtige generaal Stevens gaat nog steeds door. Volgens de laatste berichten zou de staatsgevaarlijke generaal, die gevlucht is met mededeling van een groot aantal geheime documenten, in gezelschap van zijn handlanger met melden, die al eerder met de politie in aanraking geweest is, gesignaleerd zijn aan boord van een duikboot, varende ten zuiden van de Bermuda-eilanden. De generaal Stevens zou, zo vernemen wij uit de wel kringen, de geleerde professor Curtis gedwongen hebben hem mm -hmm. zijn handlanger aan boord te nemen. ...van een door de professor ontworpen duikboot. Die is uitgerust met vele nieuwe vindingen. Naar het hier een proefmodel betreft, bestaat het vermoeden dat de onderzeeën niet geheel zeewaardig is. Dat is dat verantwoordelijkheid ook dat het niet lang zal duren voordat het vaartuig kan worden onderschept. De kustwacht is in staat van alarm gebracht en alle vliegtuigen patrouilleren boven de zee. Dit is het einde van dit... Nou, zo houden we ons in ieder geval keurig op de hoogte. De belediging, niet geheel zeewaardig. Maar als er ooit nog eens wat rustiger tijd komt, dan kunnen wij in ieder geval het tegendeel beweren. Ja, we hebben nu al heel veel aan u te danken, professor. Ja, en we zullen uw boot nog langer nodig hebben. Aan land gaan lijkt me niet bepaald het verstandigste wat we kunnen doen in deze omstandigheden. U kunt in elk geval op rekenen. Dank u. Eén ding weten we nou tenminste zeker. Onze vijanden zijn doorgedrongen tot de hoogste regionen. Nee, je zou haast wel kunnen stellen dat ze de macht al in handen hebben. In Amerika tenminste. Maar dat is een gevaarlijke stap in de richting van de wereldheerschappij. Dus. Als we ergens heen moeten, dan in elk geval niet naar Amerika. Nee. Maar waar dan wel heen? Dat zoeken we later wel uit. Laten we al beginnen met duiken. Maar, waarom? Vliegtuigen! De jachten het jacht is in het geopend. En hoe? Wat binnen? Hé, hé. Gelukkig kunnen die cirkels niet richten. De diepte in. Waar is Ja, ja. ja. ja. ja. 80 meter, 100, 120. Zijn we hier veilig? Niet als ze met dieptebommen beginnen. Maar... U, u zegt het! En dat was nog niet eens zo dichtbij. Dan kunnen we rustig nog een stukje dieper. 140, 160, 180, 200. En door 30, 240. Ze onderschatten kennelijk de capaciteiten van dit uitvoer. Ja, 300 meter nu. Zo, dat lijkt me voorlopig weg genoeg. Mooi, en laten we nou eens de bliksem maken dat we hier wegkomen. Koers West, professor. West? In die richting zullen ze ons het minste zoeken. Dat is zo. We zijn ze kwijt. Ik geloof het wel, ja. Dat is dan dat. En dan de volgende vraag die we nog steeds niet beantwoord hebben. Waar gaan we heen? Amerika. Uitgesloten. Rusland. De Russen hebben ons bij andere gelegenheden ook goede diensten bewezen. Ja, maar dat was voornamelijk het werk van Marschal Gorochov. Die is dood. Dat was een kerel met fantasie. Dat is in staat origineel te denken. Nou oh ja, is er niet meer. En wie er voor hem in de plaats gekomen is, dat weet ik niet. Ja, ik weet het ook niet. En we kunnen niet dat risico lopen dat we daar onmiddellijk in de Norge gestopt worden. Of wat nog ergens zou zijn, uitgeleverd. Wie zegt ons trouwens dat die Marsmensen alleen invloed hebben in Amerika? Misschien zijn ze op andere plaatsen ook al geïnfiltreerd. Jij bedoelt, misschien zijn ze ook al doorgedrongen tot het Russische regeringsapparaat? Bijvoorbeeld. Als ze hun invloed willen uitbreiden, ligt het voor de hand dat ze beginnen bij de grote wereldmachten. Van hieruit zullen we nooit te weten kunnen komen hoe ver ze al zijn. Dus... Als ik het goed begrijp, is er op dit moment het veiligste om aan land te gaan in een klein onbetekend land. Ja. Zoals? Wacht even. Ik heb het. O'Hara. O'Hara? Waar ligt dat? Dat is me niet no. gevaarlijk. O'Hara is geen land. Dat is de naam van een oud-collega van mij. Een bioloog. Ja. En uh, waar kunnen we die vinden? Ik, ik, ik zat te denken, we hebben die doos uit de capsule ook nog. Meneer Meldin wilde de inhoud laten onderzoeken. Oh. Dan vangen we twee vliegen in één Ja, ja, ja, maar waar woont hij dan? In Schotland. Heeft daar een kasteel vlak aan zee. Heeft nog ja. steeds een uh, groot laboratorium... waar hij zijn onderzoekingen doet. Het is een oude zonderling... die zijn hele leven al lang van gek versleten is... in de wetenschappelijke wereld. Maar, maar ik, ik weet wel beter... heeft al verscheidene belangrijke vondsten gedaan. Hij heeft altijd veel tegenwerking ondervonden. En daarom leeft hij nou zo geïsoleerd. Probeer het. Schotland. Ha, lijkt me niet gek. Heb ik trouwens altijd alles weer gewild, hoor. Klinkt niet kwaad. Goed, professor. Op naar Schotland. Dat moet het zijn. Daar? Het oh. leek wel een fort. Ja. ja. Dat kasteel is gebouwd als vesting. Er staan hier wel meer van die versterkingen langs de kust. Om aanvallen uit zee af te slaan. Dat moet lang geleden geweest zijn, hè? <laughs> ja, ja. Ah, nu heeft hij in ieder geval een uitnodigende stijger. <laughs> Mooi zo. We leggen aan. Kun je dadelijk springen, meneer Melder? Oké. Okay. Ah, daar heb je mijn grote vriend zelf al. Hé, hey, wat moet dat uit. Wegwezen. Hier is is privéterrein. Ohana. Dat... Wie bent u? Ken je me niet meer? Ken je van... Uh, wacht eens even. Nou? Ja, ja ik ken ja. je. Jij bent Curtis? Ja. Ben Curtis. Ja, om u te dienen. Ben, wat kom jij hier doen? Sorry dat ik je niet meteen herkende. Zouwe dag, zullen we maar zeggen. Ja, hoe lang Want hebben wij elkaar wel niet gezien? Een he? jaar of tien. Ja. Ja, niet meer nadat we allebei van Harvard zijn weggestuurd... om onze onwetenschappelijke manier van doseren. Ja, dat, <laughs> dat waren nog eens tijden, hè? Ja. Weet jij nog, toen die rechter... Ja, wacht, wacht, wacht. Ik wacht nog even, wat? Laat je eerst even voorstellen aan mijn reisgenomen. Ja. Ja. Eh, dit is generaal Stevens. Ja. Mag En eh, dit is... Ja. Eh, wel doen. Mag Professor O. Ja, het is um, goed volk hoor. Die kunnen het weer allemaal weg wegdoen. Ja, sorry, maar ik hou nou eenmaal niet van pottenkijkers. Je kunt tegenwoordig niet voorzichtig genoeg zijn. Maar wat u zegt, zegt wij uh, komen met je hulp inroepen. Uh, maar ik moet erbij zeggen dat we eigenlijk op de vlucht zijn. Alweer? Nou, dan leg je me later dan wel eens uit. Gaan we mee. Jullie zien er een beetje vervomfait uit. Hè? Ja, we zijn wel toe aan een bad en een borrel. Hoort voor we gezorgd. Gaan. We kunnen die boot niet zomaar hier laten liggen. Oh ja, ja om de hoek achter die rotsen dat is mijn botenhuis. Daar kan het ding nog wel bij. Uh, uh, uh, uitvinding van jou, hè? In... Ja, ja. Niks nieuws eigenlijk, hoor. Maar wij doen het wel lekker. En voorlopig heeft het leger meer belangstelling voor de marine. Diepgaans. Meer dan je denkt. Bijna vier meter. En dan komt hij bij even aan de grond. Is dat erg? Nee, nee, tegen dat beetje druk is hij wel de stand. Nou, goed zo. Nou, vaar maar maar, dan doe ik de deur open. Zo, maar dat heeft heerlijk gesproken. Ja, dat is nog eens wat anders dan droge koeken, vitaminepillen en druivenzijden. Nou, nou, nou. Goed zo. <laughs> nou, en begin nou eens van voren af aan met dat fantastische oh. verhaal van jullie. Nou, de meldingen van vreemde invloeden op aarde... ...zijn begonnen na de eerste marsvluchten. Mm -hmm. Tijdens de expeditie van de Prometheus 13 werd de overlast hoe langer hoe erger. Er werden allerlei mensen ontvoerd door een soort grote grijze Monsters? Monsters? Ja, dat is een begrip waar ze hier in Schotland toch wel meer vertrouwd zijn, dacht ik. Trouwens, u hebt er een kunnen zien op de televisie. Oh, hebben die Marsmensen al een televisieuitzending gegeven? Nou, ik dacht dat het meer per ongeluk was. Hebt u de uitzending gezien van de landing op Mars van Prometheus 13? Nee, ik kijk nooit naar dat malle Ik heb wel wat <lacht> anders aan doen. Daar was nog net te zien hoe een van de astronauten het water in werd getrokken door zo'n monster. Vlak voordat de uitzending werd afgebroken. Water, zei u? Water op Mars? Precies. Water op Mars? Zal ik nog eens inschenken? Maar heel graag, ja. <laughs> Zo. Eh, jij zegt ook vast geen nee, hè? Ah, nee, zeg. <laughs> Zo, hè? Proost, hè? Proost, Proost, hè? Proost. Proost. Ja, ja. Oh, nou, We hebben me nieuwsgierig gemaakt. En toen? We hebben geprobeerd zinnige conclusies te trekken. We hebben verband gelegd tussen die ontvoering op Mars... ...en de geheimzinnige verdwijningen hier op aarde. Oh, dat is een wat overhaast en ongefundeerde gevolgtrekking, zou ik haast zeggen. Ja, wacht even, wacht even. We hebben met eigen ogen die monsters hier op aarde bezig gezien. En dan kan u zeggen dat het geen lollig gezicht was. Ja, maar de overeenkomst met de televisiebeelden was zo groot... ...dat we niet anders konden dan aannemen dat die monsters van Mars afkomstig ja. waren. Ja, ja, ja. ja. Nee, nou, ga door, ga door. Toen is plotseling buiten alle verwachting de Prometheus-capsule weer opgestegen van Mars. Onbemand dachten we eerst... Maar later bleek de bemanning toch aan boord te zijn. En nou hebben wij het vermoeden dat ze iets hebben meegebracht naar de aarde... ...wat wel eens niet zo plezierig zou kunnen zijn. Nou, en uh, de rest van het verhaal ken je. Hoe wij de gezonken uh, capsule hebben gevonden met mijn duikboot. En hoe meneer Melden dat twee dozen uitgehaald heeft. Hmm. En nou denk je dat dat onaangename iets in die dozen zit? Wij zijn bang voor een complete invasie. Van mastmonsters. <laughs> Ik dacht dat u het had over grote monsters. En zo enorm zijn die dozen nou ook weer. Uh, monsters in de vorm van embryo's of eieren of iets dergelijks. Op die manier zou er heel wat in een doos gaan. En het waren er dertig. Trouwens, het zijn niet in de eerste plaats die monsters waar wij bang voor zijn. Hoezo? Waar bent u dan wel bang voor? Wij hebben een van die monsters kunnen onderzoeken. De resten dan wel te verstaan. Er was niet veel meer van over, maar in ieder geval voldoende om te kunnen vaststellen... dat het niet de echte marsbewoners zijn. Hun hersenmassa was namelijk veel te klein voor enige intelligentie. Oh, oh, oh. U bedoelt, het waren alleen maar uh, uh, instrumenten van de marsbewoners? Zoiets, ja. Intussen hebben we kennis kunnen maken met de echte marsbewoners. En? Het zijn mensen. Mensen, zoals u en ik. Wacht even, meneer Stieves, wacht even. Wacht even. Ze zien eruit als mensen. Maar fysiek vertonen ze afwijkingen. En, en hun gedragspatroon... Ja, alsof is... er uh, iemand anders in hun huid gekropen uh, is. Bedoeld. Ja. Uh, nee. Nee, zo op het eerste gezicht is er niks aan te merken, maar... Ik, ik weet het niet. Wij hebben het vermoeden... Nee, we weten het wel zeker. Dat de president van de Verenigde Staten eigenlijk een marsmens is. Dat al zijn adviseurs de hele regeringstop marsmensen zijn. Met zijn vrouw is ja. ook... Eerst zijn we bij de president gekomen met het plan... de Prometheus-capsule bij terugkeer in de dampkring te vernietigen. En we hebben alle mogelijke medewerking gekregen. Ja. Even later werd generaal Stevens voor de kruisraad gedaagd. Het hele regeringsapparaat was tegen ons. Als ik hem niet uit zijn huis rest bevrijd had... Dan en dan... als de professor Curtis en zijn duikboot niet hadden gehad... Ja, intussen uh... is er niets dat ons zegt... dat ze niet ook in andere landen de macht hebben overgenomen. Het is een fantastische geschiedenis, hier, ja. zo te horen... Gelukkig bent u in het gezelschap van mijn oude strijd, Macke Curtis. Dat is voor mij een voldoende garantie voor de geloofwaardigheid van uw verhaal. Dank je wel. Hij is namelijk net zo gek als ik. Als hij u gelooft, dan geloof ik u ook. U denkt dus dat de oplossing van alle raadselen zit in die twee dozen. Ja. Nou, goed. Nou, laten we dan maar eens beginnen de inhoud onderzoeken. Met alle boekelijke omzichtigheid. We weten niet welk gevaar ja, dan daar. Mag is... ik het leger beleefd verzoeken de zaak niet te dramatiseren? <lacht> U hebt die dozen zelf zonder enige voorzorg van de andere kant van de aardbol mee hier naartoe gesleept. Kom hier, in mijn laboratorium kunnen we rustig werken. U begrijpt mij verkeerd. Ik bedoel, die monsters komen uit zee. Ze opereren altijd dicht bij de kust. En omdat we hier zo vlak aan het strand zijn... Oh, zouden ze ons hier kunnen aanvallen, bedoel ik? Ja. ja. Dat is dan een risico dat we het allemaal moeten nemen, hè? En Misschien zijn ze ons spoor we wel bijster. We mogen onze vijanden niet onderschatten, professor. Als u wilt dat ik aan een onderzoek begin, dan zal ik dat toch hier moeten doen, hè? In mijn laboratorium. Ook al is dat vlak aan zee. Nergens kan ik over faciliteiten beschikken zoals hier. Als we dan in ieder geval maar snel kunnen werken. We zullen ons best doen, generaal. En... Uh... Als het u gerust kan stellen. Ik heb hier een paar manesjes van alles. Die kan ik langs het strand laten patrouilleren. Dat is in ieder geval iets, al is het niet veel. We hebben geen kus, Stevens. Zo mag ik het horen. Deze kant op, heren. Ja. U hebt de zaken hier uitstekend voor elkaar, als ik het zo zie. Dank u, meneer Stevens. Meneer Melden, de is de doos, hoor. Ja, Dank u wel. Wat, uh, wat zit er in die. Stil. Ja. Nou, dat is uh, duidelijk een soort cultuur, hè? Maar dan geprepareerd op een manier die ik nog nooit gezien heb. Gevaarlijk? Oh, in deze vorm in ieder geval niet. Wacht even, een strijkje maken. Dus, uh, uh, niet roken hier, generaal, alstublieft. Oh, neemt u me niet kwalijk. Zo. Ik heb je kleurstof erbij. Is dat een uh, elektronenmicroscoop? Ja. Zo. Zo. Wat ziet u? Een moment even instellen. Ik, ik zal het beeld overbrengen op de monitor. Dan kunt u het allemaal tegelijk zien. Oh, oh ja, ja. Hé, hey, wat is dat? Een virus. Dat is duidelijk een virus. En wat voor een? Ah, oh, dan kun je u tegen zeggen. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Ik kan me ook niet herinneren dat ik het in de vakliteratuur ooit ben tegengekomen. Uh, buiten de oh, zou kunnen. Zou dit virus reageren op onze aardse afweermiddelen? We? we zullen het proberen of we erachter kunnen komen. Dat ding ziet eruit als een spiegel. Oh. Die kern. Buitengewone afmetingen. Wat gaat u doen? Nou, we hebben geen tijd voor de normale procedure. We zullen dus een paar stapjes moeten overslaan. In de eerste plaats gaan we uitzoeken welke invloed het virus heeft op een menselijk organisme. U bedoelt... Nou, geen paniek in het leger, hè? We nemen eerst een lagere diersoort en dan gaan we experimenteren op een aapje. Ach, dat Nou, is... geen tijd voor sentiment, Kurt. Dat ouwe, jongen. Wat zou je zeggen van dat konijnen, hè? Even een injectie klaarmaken. Ja, dat is voor elkaar. Doe het ook op, maar open. Zo, ja. Zo, nou. Nou, hij valt in ieder geval niet onmiddellijk dood neer, hè? Nee, dat zou ook niet kunnen. Het virus dat moet eerst de tijd hebben zich te vermenigvuldigen. Maar dat gaat razendsnel. Over een paar uur weten we meer. Mag die kooi weer dicht? Hm, bang. Ja, als u het weten wilt, ja. ja. Nou, doe die kooi weer dicht, hè. Als u die gerust kan stellen. Zo, opgelucht. Nou, u hebt niet meegemaakt wat wij meegemaakt hebben. Niet waar, Stevens? Groot gelijk, maat. Nou, wat zit er in die andere doos? Hetzelfde? Geen idee. Nou, laten we eens kijken. Hey. Oh, die doos is een stuk zwaarder ja. als ik me niet vergis. Wat? wat is dat nou? We waren er niet ver naast. Eieren? Ja, eieren. Tenminste, iets wat erop lijkt. Ik denk dat ik wel kan raden wat er uit die eieren komt. Ik ook. Nou, we zullen zien. Ik zal er eens even eentje doorlichten. Het is een embryo. Maar toch... Maar toch? Duidelijk, een van die monsters die het ons lastig hebben gemaakt. Virussen, zeemonsters, waar zijn we eigenlijk allemaal aan begonnen? Nou, ik moet zeggen, ook zoiets heb ik van mijn leven nog niet gezien. En wacht even, maximale vergroting instellen. Hey, jongen, dat lijkt op een dolfijn, mm. die stroomlijn. Ja, maar toch zijn er duidelijk kiewen. En dan die tentakels. Is dat uh, buiten of niet? Oh, voorzichtig, allemaal het enige wat ik kan zeggen is dat het niks te maken heeft met welke aardse levensvorm dan ook. Tenminste, voor zover ik weet. We zullen er eens een paar uitbroeden. Zou ik dat wel doen? Voorzichtig. Oh, er is niks aan de hand. Ze dus gaan in de warmwaterbak. Die kunnen we van boven goed afsluiten. Warmwaterbak? Hm. Het is maar een idee hoor, maar ik zou ze niet meer dan 35 graden geven. Waarom niet? Dat is de lichaamstemperatuur van die marsmensen. Oh, nou goed. Laten we het maar proberen. Zo te zien staan die eieren op springen, dus lang zullen we niet hoeven te wachten. Dan gaan ze. Oh, nou, één. Twee, zo. Nou, nou de temperatuur. Hè. Alsjeblieft, 35 graden, zo. Dat is het. Nou, en nou maar afwachten. Wat denken de heren van een klein soupeetje? Nou, nou, als de tafel net zo goed voorzien is als wij het diner. Ja, nou, die gierigheid voor de schot is geloof ik maar een sprookje. Ja, ik wil anders best wat anders dan konijn met eieren. Oh, ja, wacht eens even. Hoe is het met ons konijn? Ziet er nog altijd fleurig uit. Nou, nou, nou laten we dan maar... Hé, uh... eh, eh, wat is dat? Het licht gaat En eh, Net nou, wacht even. Ik schakel het noodaggregaat even in. Dat is niks. Ze zijn in de buurt. ze. De marsmensen. Ze kunnen op een of andere manier knoeien met elektriciteit. Ja, we zijn er nog niet achter hoe. Hier, mijn aansteker. Ah ja, zo is dat beter, ja. ja. Nou, dan maar een soep even kaarslichten. Tenminste, als de kaars het nog doen. Als dat ons galgemaal maar niet is. Ha, ah, kijk, oh. dat is alweer spannend. Oh. Nou, ik heb u al gezegd, beste hm. generaal. U hm. moet de toestand niet dramatiseren, hè. stroom is gewoon even uitgevallen. Er komt wel meer voor in deze afgelegen streek. En waarom... Waarom werkte de noodverlichting dan niet? Huh? Oh, geen idee. Ik zal het laten nakijken. Nou, kom hier aan de tafel. Mag ik de pudding nog even? Alsjeblieft. En laat voor mij ook nog wat over. <laughs> ja, dat werkelijk verrukkelijk. die. <laughs> Zoiets kennen we niet in Amerika. Nee. Ja, dank u wel, dank u wel. Ja, Dat dus, is eh, zelfgemaakt. Maar toch niet in je laboratorium. Maar. Nou, drink jij je wijn nog maar uit. Ja, op, je, op je gezondheid. Op onze gezondheid. Proost. Ja, Zet ze dat ik nog eens uh, bij schenk? Uh, heel graag. Uh, in. <tie> uh, dank u. Is dat de wijn van hier? Of, uh, nee, is, uh, zeg, zeg, zet ze even het nieuws, uh, mag die wat harder. Nog een half uur geleden is een algemene stroomstoring gemeld. Gedurende meer dan één minuut is in Engeland en het vasteland van Europa overal de stroomvoorziening oh, Over de oorzaken van deze algemene storing tast men in het duister. Oh, Opmerkelijk was ook dat de apparaten die over een eigen stroomvoorziening beschikken, zoals autoradio's, ...en op accu's werkende apparaten... ...eveneens door de storing werden getrokken. Veel mensen raakten door het uitvallen van de stroom in moeilijkheden... ...maar zij konden door de korte duur van de storing... ...in de meeste gevallen snel worden geholpen. Hm. Verder binnen was nieuws. Ja, op Buckingham Palace heeft de... Nou, wat heb ik je gezegd? Uh, over de oorzaken tast men in het zei. Maar wij niet. U bedoelt uh, de Marsmensen? mensen. Ja. <laughs> Hoe zouden ze zoiets voor elkaar moeten krijgen? Ja, als we dat nou eens wisten. Ja, maar als het het werk van de Marsmensen zou zijn, hè, waarom heeft die storing dan maar zo kort geduurd? Het was misschien alleen maar een probeersel om te. Nou ja, soms is wel een perfecte manier om alles in de war te sturen. Alle stroomvoorziening blokkeren. Hè. En dat kunnen ze. Ze kunnen de wereld op de knieën dwingen door. Dokter, dokter, kom alsjeblieft vlug! Wat is er, jongen? Wat, wat doe je op je mond? In het laboratorium, vlug! Wat is er dan in het laboratorium? De eieren. Ik, ik. Ga, ga, gaat u maar mee, dan kunt u het zelf zien. Maar gauw, voor het te laat is. Daar, daar, het konijn. Daar moest ik toch opletten, hebt u gezegd. Ja, en wat is er mee? Het zit toch keurig in ook. hok. Ja, maar ziet u dan niet wat dat dier mee bezig is? Hij probeert het slot open te wurmen met een houtje. Wel allemachtig. Dat is duivelswerk, dokter. Puur duivelswerk. Mij ziet u hier niet meer. Nou, nou, nou, nou. Kalm nou maar, Kalm nee. nou maar. Rust nou maar eens eerst lekker uit en vergeet het verder. Nou, he. vergeten, vergeten. Een intelligent konijn vergeten. Ja, vergeten. <laughs> nou, en geen woord hierover tegen wie dan Van mij zal niemand er iets van horen. Niemand. Trouwens, ze zouden me toch niet geloven. Ja, ja, ja. ja. Ga nou maar lekker slapen, hè. terug. <laughs> Ik zal geen ogen dicht doen. Geen oog vannacht. Duivelswerk, dat is het. Die lui hier, die zijn zo bijgelovig als de hel. Als je dan niet op voorbereid bent, dan jaagt zoiets je ook wel de stuipen over het lijf. Moet je kijken, zeg. Nog even hij heeft het slot geforceerd. Ja, maar dit wijst duidelijk op intelligentie, zou je zo zeggen. Ja. Kan een virus daar de oorzaak van zijn, dokter? Mogelijk, mogelijk. Maar dat zullen we gauw genoeg weten. Ik ga dat beest een kopje kleiner maken. Dan kunnen we onderzoeken wat er in het mechanisme van het dier is gebeurd. ...kennelijk zijn op de een of andere manier de hersencellen van het beest beïnvloed. Pas op, dokter. Kom er niet te dichtbij. Hij heeft ons nu nog niet in de gaten, maar... Ah, oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Ik, ik heb u nog zo gewaarschuwd. Dat was een behoorlijke opdonder. Ah, dat gaat het? Gaat het? Het gaat wel, ja. Het gaat wel. Jongen, jongen. Wat een opdonder, zeg. En dat was zo'n klein konijntje. Een klein konijntje? Een monster is het. Naar die ogen het. het lijkt wel of die zit uit te lachen. Nou, dat kring zal niet lang meer lachen, hoor. Wacht maar. Kom, laat ik je wel, Peter. Kom Gaat het zo? Ja. Zo. We zijn een beetje van de wel komen nu? He? Ja, zeg dat wel. Ja, ja, ja. Nou, het zal me in ieder geval geen tweede keer gebeuren. Geef hem een revolver eens aan. Waar kan ik die vinden? Daar, in de bovenste lamp. Ja. Ik jaag dat ondieren stootstricht niet in zijn lijf. <laughs> ik kom dan niet meer in de buurt voordat dat met stijve foto op zijn rug ligt. En dan nog, is Dank u. Nou, pas op. Zo, die is de streek helemaal afgelicht. Ja, doe toch wel voorzichtig. Misschien is de elektriciteit toch niet uitgewerkt. Ja, dat hoeft u me geen tweede keer meer te zeggen. Uh, waar is de voltmeter? Ah, hier. Zo. Is er nog spanning? Ja. Ja, nog een beetje, jammer. Heel weinig. Je kan er nou wel aankomen, denk ik. Is hij, is hij dood? Ja. Oh, je voelt het nog tintel aan je vingers als je daar komt. Dat is ongelooflijk, hè? Zo'n energiebron in zo'n klein organisme. Kunt u nu meteen aan het onderzoek beginnen? Hoe laat is het nu? Bij half één. Bent u moe? Nee, nee, nee, nee, nee, dat niet. Oh, gelukkig. Hoe eerder we weten wat de werking van het virus precies is, des te beter is het. Natuurlijk. Ik ben net zo nieuwsgierig als u. Nou, laten we nou maar eens beginnen met een paar röntgenfoto's te maken van de hersenen. Kan ik helpen? Oh, je kunt uh, contrastvloeistof inspuiten als je wilt. Uh, inspuiten. Nee, inspuiten. Nee, dat laat ik niet van jou over. Heb je niet wat, uh, wat technisch voor? me? Kan je met een apparaat omgaan? Oh, dat denk ik wel, nou, ja. Goed. Nou zet het maar aan dan, hè, en draai de tafel horizontaal. Moment, nee, nee. hè. Ja, klaar zo. Nou let op. Daar gaat hij. Wat is dat? Is dat het virus? Kennelijk, ja. Zoals u ziet, heren, het virus heeft zich niet vermenigvuldigd. Het virus zelf is gegroeid. Het heeft zich genesteld in de hersenen en in het centrale zenuwstelsel. Het lijkt wel een spin met, dat, met al die vertakkingen. Dus, als ik het goed begrijp, heeft het virus bezit genomen van zijn gastheer. In dit geval het konijn. Zo ziet het er wel uit, ja. Een staat in de staat. Dus dat is de marsmens. Wat? Dat virus. Alleen dat virus op zich is niets. Het heeft een ander organisme nodig om zich te kunnen ontwikkelen en zich te manifesteren. Het lichaam van elk willekeurig levend organisme. Dat organisme blijft uiterlijk onveranderd, maar wordt in werkelijkheid een marsmens. En ze gebruiken het organisme van mensen om te kunnen infiltreren op aarde... Om weer vroeg of laat de macht over te nemen. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, heer. U draaft dan nou wel een beetje door, hè? Ik hoor hier niks anders dan onwetenschappelijke nonsens. <grijg> er is toch nog immers niks bewezen om te. 25... Nog maar een halve eeuw terug was het onwetenschappelijke nonsens te denken dat de mens ooit nog eens naar de maan zou vliegen. Laat staan naar Venus en Mars. Beetje meer relativiteitsgevoel ...ter de wetenschap geen kwaad doen. Al die dogma's. Nou, u en heeft die... gelijk, meneer Melder, als u stelt dat de wetenschap zich vaak bezondigt aan dogmatisch denken. Maar ik heb altijd gedacht dat ik daar zelf min of meer vrij van was. Maar uw originele manier van denken kan ik nou niet een op hele opstellersprong volgen. Ja, maar toch lijkt het me wel een goede werkje, Boethezen. Dacht je? Ja. En wat zou dat dan impliceren? Dat impliceert dat de hele wereld naar de bliksem is. Als we niet gauw een antistof vinden. Een kleine injectie met zo'n virus is gauw gegeven en hup, dan is er weer een mens veranderd in de Martianen. Een middel dus om het virus te verdelgen? Ja. Makkelijker gezichten dan gedaan. Natuurlijk is er tegen ieder virus een vertelgingsmiddel te vinden, zelfs of misschien juist tegen een buitenaards virus. Maar dat vinden, daar gaat het nou om. Het kost soms jaren voor we voor de eenvoudigste virus een afdoend antidotum gevonden hebben. Ik ben altijd al het grote bewonderaar geweest van je optimisme, hela. <laughs> ja. Ik ben eigenlijk alleen maar realistisch, beste Ben. Het spijt me als dat op jou een beetje negatief overkomt. Nou, een beetje meer strijdlust zou je niet meer staan. Ja, meneer Melvin heeft gelijk. Iedere mens die met het virus is geïnjecteerd ...vormt een potentieel gevaar voor de rest van de mensheid. Als ik even een praktische vraag mag stellen. Wat zijn de mogelijkheden, dokter? Daar kan ik niks van zeggen zonder verder vooronderzoek. We moeten eerst zien wat de reactie van het virus is... ...op de functies van een intelligent wezen. Daar was ik al bang voor. Ik ben in ieder geval geen vrijwilliger. Nee, ik ook niet. Dat is ook helemaal niet nodig. Ons volgende experiment zal zijn... ...het virus inbrengen bij een aap. Die staat biologisch gezien, zoals de heer dat misschien weet.